In de stad dué zijn volgens mensenrechtenorganisaties bij een massaslachting duizend doden gevallen. Het weer vanavond wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten een paar buien. Vannacht de opklaring, het wordt 6 graden. Morgen overdag droog, alleen in het oosten nog kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Show.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 Het verleden van Oriade Music en Dan heb ik het over Metin Goodall Met uh, twee cd's uh, Dat was uit de serie Ambient Chill Out Music Daar hebben verschillende artiesten aan meegedaan uh, Waaronder Metin Goodall Had ik het eerder in dit programma Over het uh, Oriade um, um, Over het, het, het, het uh, nou, Even herstellen hoor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 En Oriana Music is ook op deze manifestatie aanwezig met een stand. En verzorgt bovendien de optredens van diverse artiesten. Zoals eerder gezegd Mike Rowland, Chris Mitchell, Sarva Anta, Brolo en Capitanata Joshua Manson, Alen Canasi en Zangit Om. Kom natuurlijk ook hier meer voor uh, informatie naar de Paravisie Manifestatie.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 PIVOL Radio 718. En uh, je kan het allemaal naluisteren op pivolradio.eu. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.